Want uh, het belangrijkste onderwerp is de begroting voor 2015. Maring leert ons dat hij toch wel twee avonden in beslag neemt. Dus mijn voornemen is zo rond de klok van 11 uur een beetje afhankelijk van de discussie een knip te zetten en aansluitend te schorsen en de volgende dag opnieuw te beginnen. Daarmee is de opening geweest en meestal heb ik geen mededelingen, maar ik heb er nu twee. Dat laat ik het gelijk goed doen. Allereerst heeft u net de gelegenheid gehad om kennis te maken met onze nieuwe gemeentesecretaris die in de maand november langzaam inwerkt op qua dagen. Dat is Anki Griekspoorverdurmen. Ik feliciteer haar hier vanuit deze zodanigheid ook nog. Ze zit achter in de zaal. De tweede mededeling die ik heb is dat u weet dat ik in de raad van 2 oktober jongsleden heb aangegeven dat ik zou kijken naar mogelijke lekken uit het seniorenconvent. Daartoe heb ik een commissie integriteit op woensdag 22 september jongstleden gesproken. Dat kon helaas niet eerder. En aansluitend heb ik op die vrijdag het besluit genomen om aangifte te gaan doen. Dat was kort voor mijn vakantie en het feitelijk doen van aangifte kan pas daarna. Het korte bericht daarover in het begin van de week daarna... had tot doel die zakelijke informatie te geven. In mijn vakantie staat er dan een stuk in de krant, het Haarlems Dagblad dat niet van mij of van de gemeente is. Daar distancieer ik mij ook van. Het doen van aangifte van een vermoeden tot lekken wordt door mij gedaan omdat er een vermoeden is. Het is ook van groot belang dat wij niet zelf voor eigen rechten spelen en bijvoorbeeld ook mensen onterecht worden beschuldigd. In ons democratisch bestel is daar een instantie voor die dat onafhankelijk gaat onderzoeken en dat is het openbaar ministerie met de politie. Ik heb dus geen aangifte gedaan tegen personen in het bijzonder, want dat kan ik ook niet omdat ik dat niet weet. Wel wil ik met die aangifte bereiken dat er door justitie wordt gekeken naar deze zaak en het is aan hen, dus justitie, om te beoordelen hoe daar nu verder mee wordt gegaan. En natuurlijk is het in het belang van het onderzoek, ik hou het u maar voor, en ook in het belang van deze gemeente dat dit aan alle rust wordt gedaan. En ik roep u daartoe op om daaraan mee te werken. Tot zover mijn mededeling. Dan resteert nog bij agenda punt 1 de loting. En dat is nummer 1. Ik kijk even meneer Demmers. Als het tot een hoofdelijke stemming komt, mag u wellicht tot uw verbazing als eerste uw stem kenbaar maken aan ons... Wij gaan door naar agendapunt 2. En dat is het vaststellen. Dat is het vaststellen van de agenda. Er zijn geen voorstellen tot wijziging gedaan, mevrouw Keurensom. Voorzitter, op de agenda stond oorspronkelijk de benoeming van wethouderskandidaat Blesgraaf. Ik heb gezien uh, dat dat is ingetrokken. Ik verzoek toch het agendapunt zonder benoeming toe te voegen als eerste punt van de agenda. Uh, dat agendapunt stond volgens mij niet op de agenda, maar was aangekondigd. Het is niet ingediend en daarmee kan ook volgens mij in formele zin niet aan uw verzoek tegemoet worden gekomen. Dan doe ik hierbij het verzoek aan de gemeenteraad om de procedure omtrent de benoeming van de heer Blesgraaf toe te voegen aan de agenda als agendapunt 3. En heeft u daar een bespreekstuk voor? Uh, er is voldoende te bespreken en uh, ik heb eventueel een bespreekstuk. Goed. Ik leg het dan uw raad voor. Uh, wat vindt u daarvan? Ik geef even de fracties bij langs. Dus er wordt voorgesteld om een uh, bespreekstuk aan de agenda toe te voegen onder agenda punt 3, dus voor de begroting. ik ga even rond meneer Simons geen behoefte voor ze nee. Nee. Nee. meneer Demmers sh, dames en heren op de tribune geen bezwaar eh, burgemeester. meneer Tonen geen bezwaar meneer Paap akkoord meneer Metters niet nodig meneer Wisman of eh, excuses Meneer Sandbergen. Voorzitter, ik vind het prematuur. Meneer Zandbergen zegt dat hij het prematuur vindt. Um. Voorzitter, ik kan ook tellen. Dus bij deze doek uh, kondig ik een, uh, een uh, motie aan. Bestuurlijke crisis. En dat toe te voegen aan de agenda als agenda punt 3. Um. Ja. Ja. Nou. We blijven nog steeds bij agenda punt 2. Uh, de motie, en daarvan geef ik u aan dat wat we goed gebruik in deze raad is... ...dat die eigenlijk uh, bijna klakkeloos wordt toegevoegd aan de agenda. Maar ik vraag toch even vier personen. Nee, nee. Heel Dus is geen eens zo. Mag gewoon. Nog beter. Uh, die wordt toegevoegd. Alleen het gebruik is dat we dat aan het einde van de vergadering doen, mevrouw Goerendson. Daarom vermoed ik de mensen dat u expliciet zegt agenda punt 3. Uh, dat is aan de Raad om de volgorde te bepalen. Als u wilt afwijken van het gebruik, is het aan u. Dus ik ga weer even een rondje polsen. Uh, ik ga de andere kant langs. Meneer Paap. Uh, akkoord, uh, voorzitter. Gewoon agenda punt 3. Meneer uh, Tonen. Shh, shh. Akkoord, agenda punt 3. Meneer Simons. Het laatste agenda punt, uh, voorzitter. Meneer Demmers. Agenda punt 3, uh, voorzitter. Meneer Zonberger. Um, het laatste agendapunt. Gebruik volgen bedoelt u? Ja. Okay. Meneer Mettes. Gebruik volgen. Mevrouw Kuremsson. Agenda punt 3 en melding persoonlijk feit met, uh, vanuit die optiek toe, uh, als eerste agendapunt op de agenda plaatsen. Uh, wilt u dat ik het in stemming breng? Voorzitter, persoonlijk feit uh, wordt altijd eerst behandeld. Nou, Ik, ik ga even schorsen, want uh, nu wil ik even het reglement gaan bekijken. Want uh, er wordt nu een hogere wiskundespel gespeeld. En zover ben ik nog niet, hoewel ik wel een B-opleiding heb. Ik ga voor tien minuten schorsen. Ik ben in ieder geval gezakt voor de cursus feitenkennis, paratenkennis, dat is helder. Want het uh, uh, artikel wat hier van toepassing is, is artikel 36 van ons reglement. Dat zijn voorstellen van orde. Daar gaat het ook in beginsel over wat er in deze vergadering gebeurt. De G4 leest de betreffende bepaling even hard ook voor u voor. Want waarschijnlijk ben ik de enige die het niet weet, maar de luisteraars thuis ook.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 ...een voorzichtige duiding geven... ...en dan zal ik mij beraden over uw verzoek. Voorzitter, er zijn op dit moment diverse publicaties verschenen in de media... ...omtrent wethouderskandidaat Blesgraaf... ...maar er, heeft er eentje heeft mij getriggerd... ...en dat is de website van RTV Noord-Holland. Op de website van RTV Noord-Holland wordt de gemeenteraad van Zandvoort... of specifiek enkele raadsleden... zonder na met name toenaam genoemd te worden... beschuldigd van het schofferen van de heer Blesgraaf... in persoonlijke e-mails. Ik maak ook onderdeel van die raad uit. En vandaar dat ik het punt wens te behandelen... in de vorm van een bestuurlijke motie. Dank u wel, mevrouw Keurlinson. Uh, ik heb net ook even de toelichting in de schorsing uh, gelezen... op dat artikel. En de essentie van de toelichting is... Uh, dat het moet gaan om, en dat zei ik net ook al... om een in de vergadering uh, gedane aantijging of uh, belediging. Iets in die zin. Het is een persoonlijk feit. Nou, dat is hier, voor zover ik tot op heden heb kunnen constateren, niet het geval. Dat betekent dat uh, uw beroep op die bepaling volgens mij niet kan... en ik wijs dat verzoek af. En dat betekent dat... Uh, wij nu zijn toegekomen aan het agenderen van de door u aangekondigde motie. Voorzitter, ik verzoek een schorsing van vijf minuten. En dan heeft u een schorsing van vijf minuten. Nog een opara, para. De metselaar komt zingend op de stijger staan. De belkboer lengt de fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie stond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elk stijg klonk een lief. Van Paul Jeruzalem. In fabrieken klonk van overal, toch weer een liedje door de grote maal. Heel vroeg zijn drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijl klonken lieden van Paljazov, Jeruzalem. Ratel van machines doen, klonk in de confectie: een mooi meisjeskoe. dromend van de prins van weet ik veel, die je zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Heel drie stond nog niet, maar ieder al zijn eigen stem. Hilvers, een vriend stond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elk steil klonken weer. Van Palja zo, Jeruzalem. kind like Is in the bill you took today Son, pick your daughter too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 Dames en heren, luisteraars, ik heropen de vergadering. Mevrouw Keurlson, u heeft de schorsing aangevraagd. U krijgt kort het woord. Ja, voorzitter, met excuses voor um, de mensen hier op de tribune en uh, de mensen thuis... dat het uh, vijf minuten uh, ondertussen denk ik, een denkersand voor het half uurtje is geworden. Um, maar het punt zit dat uh, voor mij en zeker ook voor mijn fractie in um, persoonlijk feit... We vonden het jammer dat de coalitie het uh, ons niet toeliet om gewoon hier nadrukkelijker op in te gaan. Um, wij zullen er bij de motie dus op later moment zeker uitgebreid op terugkomen. Maar het pijnpunt zit erin dat in een artikel van, um, uh, op RTV, uh, de website van RTV Noord-Holland gezegd wordt. En ik, het is even in een iets andere volgorde uh, uh, omdat ik het uit de motie moet halen. Dat volgens de heer Simo, Simons beoogd wethouderskandidaat Blesgraaf door raadsleden van de gemeente Zandvoort in e-mails zou zijn geschoffeerd. En dat vond ik een zo zware aantijging, ook richting de gemeenteraad, dat we daarom dat in de motie hebben vervat. En in ieder geval is dat het persoonlijk feit wat ik dan naar voren wilde brengen. Dank u wel mevrouw Geuroms. heeft meneer Simons behoefte om daar kort op te reageren, want dan is dit agendapunt ten einde. ...voorzitter, ik begrijp dat uh, de motie al zodanig... ...voor de behandeling verder opgeschoven wordt. Uh, als eerste reactie uh, zou ik willen geven... ...dat uh, er twee artikelen op de website van RTH Noord-Holland staan. Het eerste is een kort voorbericht. Het tweede gaat er dieper op in. En daar worden, ik heb het hier voor me... ...daar worden zowel, uh, word, word ik zowel zelf uh, geciteerd... ...als uh, de beoogd wethouder Blesgraaf. En daar wordt de mening neergezet... En er wordt ook benoemd dat het niet om raadsleden gaat. Er wordt letterlijk in de laatste alinea gesteld: Blesgraaf wil geen naam noemen, maar bevestigt dat het om een prominent OPZ-lid gaat, die niet in de fractie zit. En daar zou ik het even bij willen laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. Daarmee wordt de agenda vastgesteld en de aangekondigde motie van de VVD naar agendapunt. Dames en heren, dames en heren, dames en heren, het is lastig als je betrokken bent om toch te proberen op je handen te blijven zitten of je te verbijten en wat dan ook. Ik herken wat u zegt en ik hoorde vandaag dat er in de Tweede Kamer dezelfde problemen waren. Uh, en uiteindelijk de voorzitter, tot mijn verrassing, want volgens mij is dat bijna nog nooit gebeurd... ...zelfs een ontruiming gedeeltelijk moest doen, omdat het debat gewoon niet mogelijk was. Dus laten we proberen op een respectvolle wijze hier het debat te laten voeren. En u heeft daar wat dat betreft een actieve bijdrage in. Ik was agenda punt 2 aan het afronden. En toen zag ik, nadat ik het publiek wilde aanmoedigen... om ...zich op het juiste niveau te begeven. Mevrouw van der schorsen. Nee hoor, nee, ik wil absoluut niet schorsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, het is mij al jaren een beetje een, een, een vreemd iets... ...dat wij eerst de begroting vaststellen... ...en dan over de belastingverordeningen, sorry, <coughs> gaan spreken... ...terwijl we toch echt daarmee de middelen vrijmaken. Nou vind ik het in de volgorde om het te bespreken... ...heel logisch om eerst de begroting te doen, Met mooi van antwoord... ...en dan inderdaad naar de, ver, de verordeningen te gaan. Maar mijn voorstel zal wel zijn om bij uh, het besluit wat we moeten nemen... ...eerst de verordeningen te besluiten. Dan hebben we namelijk ook de middelen om de begroting vast te kunnen stellen. Ik uh, weet niet hoe anderen daarover denken. Dus uh, dan zouden we heel even teruggaan naar de oude vorm die we vroeger hadden. Huh? Debat en maar besluitvorming het, even, achteraf. Het, dit, is een, ook, dit is een wat academische discussie met al respect... Uh, het gaat erom dat u besluiten neemt die met elkaar in overeenstemming zijn. Laten we het heel simpel doen. Dan kun je zeggen, de begroting stilt, stippelt de lijnen uit waar we heen willen met beleid. En de verordeningen moeten daar wel of niet op aansluiten. Dat is een manier. Dat is eigenlijk de gedachte achter deze gang. Je kunt ook zeggen, nee we stellen eerst de verordeningen vast en vervolgens het beleid. Maar wat mij betreft is het een wat academisch uh, niveau qua van discussie. Dus... Heel praktisch is om hem zo te laten staan, maar als u zegt: breng het maar in stemming, dan breng ik het in stemming. Want goed, dan gaan we even een rondje doen uh, bij de fractievoorzitters. Uh, want wat mevrouw de Groot, uh, mevrouw van der Veld zegt. Oh, de Groot. Ja, ik, ik voel me al af of ik nou helemaal ernaast heb, maar dat is niet zo, hè? Nee. Mevrouw van der Veld, de Groot. So, dat betekent dat, want uh, uw nieuwe stelsel zegt dat na debat gelijk wordt besloten. Anders had ik het makkelijker voor u kunnen regelen. <laughs> maar het betekent gewoon dat u zegt varieerde punten 3 en 5. Dat is wat u zegt. Nee. Ja. Nee. Ik wil gewoon een uitzondering voor deze vergadering om de besluitvorming later te doen en dan eerst zeg maar over agenda punt 5 te besluiten. Daarna over 3 en dan over vier. Ja. Maar nu, nu wordt hij denk ik onnodig ingewikkeld. Bovendien wordt het laat vanavond en morgenavond. Dan vraagt u heel veel van mij. U heeft gekozen voor dit stelsel met alle respect. Dat is een goed besluit geweest. Nou zou ik willen zeggen, laten we de eenvoud hanteren en het zo laten. En voor de inhoud doet het niet ter zake. Maar ik had u toegezegd dat ik een rondje zou maken. Nee, nou, het... Moet u horen, ik, ik zag zo de gezichten van, ach, laat maar. Als het te moeilijk wordt, dan laten we het zo is. Geen ja? problemen goed. mee Maar Dank u wel. ik denk wel dat we eigenlijk niet goed bezig zijn. Dan, maar dat ja, is mijn nee, idee. Ja. We toch. Dank voor het feit dat u uw hand over het hart strijkt. Dat het mij probeert makkelijk te maken. De agenda is vastgesteld En nu hamer ik snel af. Dat had u natuurlijk wel in de gaten. Dames en heren. De begroting agenda punt 3. Voor iedereen. Daar zijn... Uh, een aantal bijzondere spelregels. Er wordt bij voorkeur vanaf het spreekgestoelte gesproken. Eén uitzondering heeft zich bij mij gemeld. En dat is uh, meneer Tone vanwege zijn rug stelt hij op prijs om te mogen blijven zitten. En ik heb gemeend dat verzoek in te willigen. Uh, het idee is dat u een spreektijd heeft van een minuut of acht. En aan mij is gevraagd u daarbij te helpen. Het gaat op volgorde van grootte van partijen. Dus letterlijk de kiezers stemmen. Na elke bijdrage blijft de fractievoorzitter staan. En dan is het mogelijk dat de raad reageert op het betoog. Dat is aan de raad. Ik heb mij voorgenomen om herhalingen van zetten direct te beëindigen. Want u hoeft elkaar niet te overtuigen. Dus u kunt nog zo creatief zijn om een vraag anders te bedenken. Maar als ik het gevoel heb... ...dat hij hetzelfde is, dan ga ik er wat van zeggen. Dus daagt u mij uit. Vervolgens komt het college aan bod. Die gaan ook van achter de katheder hun reactie geven... ...en ook daar is de gelegenheid om aansluitend te reageren. Dan gaan we kijken hoe laat het is. Ik vermoed dat we dan toch al rond de klok van half elf, elf uur zijn. En dan is het misschien nog mogelijk om moties en abonnementen in te dienen... ...en voorzichtig te gaan behandelen... Of er komt een knip en we gaan naar de volgende dag. Is dat helder voor een ieder? Heb ik uw instemming? Ik kijk rond voor de luisteraars thuis en ik zie veel enthousiasme bij raadsleden. Dank u wel. Meneer Sandberg. Voorzitter, alhoewel ik inhoudelijk het stellen van vragen na afloop van het uitspreken van de algemene beschouwingen uh, op zichzelf uh, geen, geen punten uh, uh, vindt... Uh, heb ik toch uit de mailwisseling hierover uh, gemeld... Uh, of uh, geconstateerd dat niet iedereen te trappelen uh, stond om dit te doen. En uh, ik had dan ook een suggestie gedaan... om um, dat wetende, uh, dat soort wijzigingen uh, dan misschien uh, volgend jaar in te voeren... Ja, en ik heb begrepen uit de inventarisatie dat dit toch uh, grosso modo met enige mildheid het voorstel is. Vandaar dat ik het net even heb gecheckt. En ik constateer dat u als enige een afwekende mening heeft. Wilt u dat ik een rondje doe? Ik zie ineens een heel, ineens een heel veel mensen knikken. Ja, de publieke tribune tellen we niet mee. <lacht> Dus uh, ik, ik, denk, ik denk dat het helder is als u even een rondje doet. En uh, ik geef u daar een minuut voor. Geintje. Goed. Uh, meneer Metters. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb hier de reacties overigens bij mij uh, voor mijn, op het uh, bureau liggen. En inderdaad uh, zie ik dan als het om interruperen gaat wat eerst aan de orde was dat we daar uh, niet aan wilden doen. En degene die het wel wilde heeft daar voorwaarden voor uh, aangegeven. Bijvoorbeeld geldt dat voor Belinda. Uh, en andere zeiden van laten we eens naar volgend jaar kijken. Dus ik vind wel dat dit had besproken moeten worden in het presidium. Ik zal dat ook zeker aan de orde stellen de volgende keer. Uh, maar ik uh, ga hier aan, uh, aan meedoen, geen enkel probleem. Goed, mevrouw Gureltson. Prima. Meneer Paap. Prima. Meneer Tonen. Prima. Meneer Demmers. Prima. Meneer Simons. Voorzitter, ik was eigenlijk niet erg enthousiast ervoor. Net hetzelfde als meneer Sandberg. Maar als er zoveel mensen voor zijn, dan wil ik me niet onthouden om daaraan mee te doen. Goed. Meneer Sandberg, ben ik binnen de minuut? Voorzitter, mij wordt minder enthousiasme verweten. Dat is niet het geval. Ik dacht alleen dat ik meende uit de mailwisseling te mogen constateren. Dus als iedereen het prima vindt, wie ben ik dan? Ik dacht dat u meneer Sandberg was. Um, daarmee is dit zo afgesproken. En daarmee is ook, misschien heb ik dat niet expliciet gezegd, maar dat doe ik nu maar. Tijdens het houden van de beschouwingen wordt er niet geïnterrupeerd. Ja, laat ik het maar even helder maken. Dan gaan wij dus over naar de... Eerste fractievoorzitter, uh, dat is meneer Simons van de Oudere Partij Zandvoort. Meneer Simons. Voorzitter, leden van de raad, collega's. Alsmede, alle overige gaan wezen op de tribune. Luisteraars thuis. De begroting 2015 van de gemeente Zandvoort ligt ter besluitvorming voor. Allereerst onze complimenten aan het college voor het feit dat deze begroting en meerjarenraming een sluitend geheel vormen. Dit ondanks het feit dat eerder geen reserveringen waren gemaakt voor nieuw beleid. Echt geen sinecure om dan toch oplossingen te vinden en zelfs nog beperkt ruimte te realiseren voor nieuw beleid. Zo worden het Theater de Krocht en het Zandvoort Museum in stand gehouden. ...en wordt het jeugdhonk ingevuld. Ook is er extra ruimte voor het groenbeleid, participatie en toeristisch-economische impulsen. Een beperkt aantal maatregelen en ontbuigingen zijn genomen... ...om de financiële positie van Zandvoort in ieder geval te stabiliseren... ...en ruimte te bieden aan het organiseren van een kerntakendiscussie... ...waarvan overigens de effecten pas in 2016 merkbaar zullen zijn. Deze discussie zal in ieder geval leiden tot het maken van keuzes... En dat vindt OPZ te prefereren boven de tot dusver gevolgde kaarsgoudmethode waar bezuinigingen overal in de samenleving pijn doen. Voor het jaar 2015 staat Zandvoort aan zee nogal wat te wachten. Amtelijke samenwerking met Haarlem, oftewel Zandvoort binnen. Voor de drie D's. Bij 1 januari 2015 gaat deze samenwerking op het gebied van de participatiewet, de WMO 2015 en de jeugdwet van start. Alle voorzorgen zijn zo goed mogelijk voorbereid, alhoewel er nog een aantal onzekere factoren zijn. Het Rijk heeft deze taken op een veel te korte termijn overgegeven aan naar gemeenten... zonder voldoende voorbereidende maatregelen, informatie en zicht op, althans voldoende zicht op, beschikbare middelen. Het college dient dus naar het bevind van zaken te handen en nadat het weer op volle oorlogsterkte is gebracht... heeft OPZ er alle vertrouwen in dat dit college deze taken aankan... En in goede collegiale samenwerking zal afhandelen. Het tekort.